Veel succes. 3, 06. 18 plus. Speelbewust. Heerlijke reizen down under. Travelessence.nl Pintenel. de lijn met Robert Meder Van der Kuilen staat nu op de middellijn. Hij gaat heel langzaam lopen naar de aanvoerder, naar Van Ginkel. En daar gaat hij omhoog en PSV heeft de schaal binnen. Rood-witte confetti en vuurwerk. Ja, goedenavond. PSV is landskampioen. Het zal u niet ontgaan zijn. De manier waarop was indrukwekkend. Die werd ruim gewonnen van Ajax. Doelpunt PSV. De titel is binnen. Het bier stond al koud, maar kan nog veel kouder worden gezet. Want 3-0, dat ga je niet meer goed maken als Ajax zijnde. Tegen een in vorm zijn PSV. Ja, in onze wekelijkse top 5 gaan we het er natuurlijk uitgebreid over hebben. Daarin ook de dag van Max Verstappen... die de winst voor het grijpen had in de Grand Prix van China. Maar weer was hij te druistig. Oh, Verstappen, oh, no, dan die de battle dat je hebt Vettel stappen. is now on his tail as well. En het was een Nederlands vrouwenfeestje op de Kouwberg. En dan gaan die twee Nederlandse vrouwen uitmaken... wie hier de Abster Gold race voor de vrouwen gaat winnen. En ziet het ernaar uit dat Chantal Blaak, de wereldkampioene... de overwinning gaat pakken. Chantal Blaak wordt de opvolger van Anna van der Breggen. En natuurlijk gaan we de mannen ook bespreken. En Jeffrey Hellings, die komt ook voorbij. Die liet weer zien dat hij in de koningsklasse de beste is. Dit en meer in Langs de Lijn tot 11 uur. Ja, we keken er al een uh, tijdje naar uit, naar de topper van vandaag. PSV-Ajax. En vandaag was het dan zover. Het vuurwerk is al voor de wedstrijd. En ik denk dat dat een lichte afspiegeling is... van datgene wat misschien wel 90 minuten gaat gebeuren. Ja, Ajax moet winnen en dan maar uh, hopen. En kijken hoe ver de ploeg nog kan komen. Alles eromheen geeft aan dat dit een topwedstrijd is. Ook het publiek dat enorm meeleeft. Daar is de 1-0 van PSV. En het is de man die altijd scoort in topwedstrijden. daar speelt hij vandaag in Eindhoven. Gaston Pereiro opent hier de score voor PSV. En een schitterende ontlading. Brenet zet de bal voor. Daar is de jongen. en daar is het 2-0. Voor PSV lukt de Jong met het hoofd. Halverwege de wedstrijd PSV-Ajax. 2-0. schiet doelpunt. Doelpunt PSV. De titel is binnen. Het bier stond al koud. Maar kan nog veel kouder worden gezet. Want 3-0, dat ga je niet meer goed maken als Ajax zijnde. Tegen een in vorm zijn. PSV. Ja, PSV behaalde door die 3-0-overwinning... de 24e landstitel uit de clubgeschiedenis binnen. En dat zorgde voor blije gezichten natuurlijk na het laatste fluitsignaal. Helemaal nat, Philip Cocuurus. Ja, ik heb een paar bakken water over me gehad. Geen alcohol in, nog wel? Ja, is helaas geen champagne. Misschien komt dat nog. <lacht> Hoe, wat is dit voor wedstrijd geweest? Zo'n kampioen worden op deze manier? Ja, het is fantastisch. Je speelt tegen een concurrent. Je speelt thuis. Vol uh, stadion met, met ja, een fantastische sfeer. Iedereen uh, die zat er klaar voor en ja, de spelers hebben het uh, op, op uh, manieren, denk manier afgemaakt. Drie titels in vier jaar. Wat betekent deze nou voor jou? Ja, elke elk, uh, titel is bijzonder. Uh, of het nou de eerste is of uh, die bijzondere in, uh, op de laatste dag. Nu tegen Ajax is sinds 1963 uh, volgens mij niet meer gebeurd. Ja, dat zijn, die moet je koesteren, die momenten. Je bent het hele jaar aan het werk voor, voor ja, dit doel. En als je het dan bereikt met z'n dan moet je er volop van genieten. Ik ga nogmaals proberen Marco van Ginkel te interviewen. Marco, heb je die schade al losgelaten? Nee, ja, nog niet. Wacht even. Kampioen van Nederland, hoe is dat? Ja, mooiste wat er is. En, en, en tegen Ajax, hè? Nog, Extra bizorlijk. Dat nog erger dan, dan al die kampioenen van ja. Nog erger. Want dit, die totale vernedering van hun, dat doet wat met jou ook, denk ik, of niet? Natuurlijk, ja, het brengt van alles omhoog. en, en ja, Je ziet het, hoe we presteren. En, en, ja, het is gewoon prachtig. Meneer Dick, wat een succes voor PSV. Hoe kijkt u ernaar? Ja, ik, eh, PSV heeft veel kritiek gehad dit seizoen. Oh, op de manier waarop ze gespeeld hebben. Maar ik denk dat ze al even, maar ook vandaag zeker... Dat prestige volkomen herwonnen Marco, de derde keer. Ah, Daar ben je. Ah, nu heb, ik tijd. Nu ja, heb ik tijd. je hebt tijd. Heel fijn. Met champagne in je arm. Wat, wat is dit voor middag geweest tot nu toe? Ja, top. Ik bedoel... Uh, als je tegen de concurrent speelt, uh, je wint met 3-0. En uh, ik denk dat je gewoon een betere ploeg was vandaag. Dat uh, ja, is mooi. En een kampioen worden ook nog alles in één, denk ik. Laat je ook even zien dat je de verdiende kampioen bent, hè, Als je van de directe concurrent wint. Ja, misschien wel. Ik denk... Uh, ja sommige mensen toch een bepaalde twijfels hadden uh, ik bedoel we staan hier voor niks zeven punten voor ja dat je nu dan tien uh, punten van maakt uh, dat je kampioen wordt in eigen huis met de fans ik denk de hele wedstrijd gesteund ja je voelde gewoon dat je vandaag ging winnen en dat, uh, dat is ook uiteindelijk uitgekomen ja, in Eindhoven is natuurlijk groot feest. Erik ten Hag, dus de trainer van Ajax, die was natuurlijk in een heel andere stemming. PSV was op beslissende momenten waar ze scherpe alletten en uh, hebben ze ons op achterstand gezet. En dan moet je, uh, dan moet je in, uh, in de versnelling uh, dan moet je terug zien te komen. En dat is uh, ons niet gelukt. Hoe zou je PSV willen kwalificeren als uh, wat voor kampioen... als je naar het hele seizoen kijkt? Ja, heel volwassen. Heel volwassen team. Um, alle complimenten aan staf en spelers. Hoe ze het hebben neergezet, ook een echt team... Uh, ja, ik heb er verder niks aan toe te voegen. Ik denk dat ik, uh, mijn felicitaties zijn duidelijk. Nog één punt. Uh, ja, je verliest 3-0. Uh, PSV wordt kampioen. Het ontspoort ook nog een beetje op het einde. Uh, wat is jouw verklaring daarover? Ja, teleurstelling, maar dat kan natuurlijk niet. He, dat, uh, je moet jezelf wel in de hand houden. Ja, dat was uh, Ten Hag. Die doelde natuurlijk op die twee rode kaarten. Twee rode kaarten. Eén voor uh, Tagliafico en één voor uh, Siem de Jong. Moeilijke naam, wat ik de volgende keer goed uitspreek. Um, uh, ja, de data-analyse Jan Bavink hier in de, in de studio. Um, zometeen gaan we het uitgebreid op inzoomen. Ja. Maar terecht kampioen? Zeker, als je je directe concurrent maar drie keer op doel laat schieten... dus maar drie schoten op doel tegen krijgt... dan ben je de terechte kampioen. Goed, zometeen meer. In het centrum van Eindhoven is natuurlijk groot feest... en Martijn van der Zonde is erbij. Het er gaat er zijn! Het het feestje op het eind is hier met een flink aantal uur aan de gang. En er wordt nog steeds goed gedronken, meegezongen. Ik zie ook veel Brabantse vlaggen die de lucht ingaan. En uh, ja, de sfeer is uh, gemoedelijk en uh, gezellig hier. Knallen is het. is Eindhoven die gewoon tegen Ajax kampioen wordt. Dat is toch niet meer en niet minder dan je wil. Dierk, iedereen gaat Morgen ook. Ik kom hier vooral voor het feest. En het voetbal vind ik leuk. Maar het feestje was nog beter. Het feestje is altijd het beste. Om omschrijf, omschrijf het feestje eens. Nou ja, huis. Met een zachte geest. Ja, niet normaal weer, hè? Keescon. Keescon. Maar het is verdiend. Ze lullen wel elke keer, de laatste minuut. Maar als je dat zes keer per jaar doet, dan heb je het verdiend. Ja, mooi. Klinkt gezellig. Later in deze uitzending zijn we al beloofd in onze top 5. En wel op nummer 1 gaan we uitgebreid inzoomen op de PSV tegen Ajax vanzelfsprekend. Maar we hebben nog een kampioen. Uh, niet alleen in Nederland. Ook in Engeland is de competitie beslist. Manchester City heeft de titel binnen. Tim de Wit, goedenavond. Goedenavond Robert. Dat de titel naar City gaat is op zich geen verrassing. Maar uh, dat dat vandaag al gebeurt, dat lijkt mij dat, dat, niet, dat niet iedereen dat heeft aanzien komen. Nee, ik denk dat bijna niemand er rekening mee hield. Want uh, het was namelijk alleen mogelijk als Manchester United... de enige ja, nog soort van concurrent uh, zou verliezen vandaag. En die speelde thuis vanmiddag op Old Trafford tegen de nummer laatst, West Brom. En uh, ja, bene die wedstrijd verloor United. Ze hadden echt een totale off-day. speelden zeer matig en verloren met 1-0. En daarmee is City uh, niet meer in te halen. Het gat is inmiddels 16 punten namelijk. En er zijn nog vijf wedstrijden te spelen. Dus dat is voor United onmogelijk. En dan bot je dus ineens op, op het einde van de zondagmiddag... Uh, kampioen zonder dat je speelt. Ja, dat zal denk ik toch in, uh, in City, bij, bij de City-fans en bij de City-spelers... wel gek aanvoelen, denk ik. Ja, zeker. En ik kan me ook uh, in praktische zin kan ik me voorstellen... dat je dan als City-fan niet denkt van ik ga vanmiddag lekker bier drinken... en zien hoe we kampioen worden. Want voor velen komt het ook uit de lucht vallen. Wat voor tevreden heb je gezien in, in Manchester? Nou, nee, precies wat je zegt. Het is nou niet een, een, spontaan, een spontaan volksfeest of zo hoor. Wat er vanavond door City fans wordt gevierd. Of, of uh, dat er een uitgebreid uh, feest is waar iedereen uh, spontaan op, op afkomt. Het is meer een, uh, nou ja, ik denk een ingetogen feestje bij de mensen die natuurlijk ineens hoorden dat ze kampioen werden. Nou, komt er natuurlijk nog wel een officiële huldiging. Die datum zullen we nog wel horen. Dus het grote feest komt er zeker nog. Maar goed, kijk je even naar de week die Manchester City achter de rug heeft. Dan is hij hiermee wel, wel heel gek afgesloten ook. Want we hebben natuurlijk gezien zien hoe ze van de week werden uitgeschakeld in de Champions League door Liverpool. Dat was een enorme domper voor de club. En daarnaast was er vorige week die hele gekke wedstrijd thuis. Dat was namelijk de kans om kampioen te worden. Eh, net oh. als PSV eh, vanmiddag tegen Ajax, tegen de grote concurrent. Speelde City vorige week thuis, ook tegen de grote concurrent en de aartsrivaal Manchester United. En die wedstrijd verloren ze. Ze stonden met 2-0 voor, verloren uiteindelijk met 3-2. Ja, en toen zagen we afgelopen uh, uh, gistermiddag was dat uh, toen City thuis speelde of uitspeelde tegen Tottenham Hotspur uh, dat ze zich echt weer herpakten. Heel knap wisten te winnen met 3-1. IJzersterk speelden en daarmee ook nog maar eens uh, lieten zien dat ze echt wel de verdiende kampioen zijn. En ja, iedereen bereidde zich eigenlijk voor op het uh, kampioensfeest volgende week. Uh, de thuiswedstrijd tegen Swansea was toch een ideaal moment om het af te maken. Maar ja, ja, dat hoeft dus niet meer. Nee. Dan is de grote vraag waar waren de spelers op het moment dat het gebeurde en de coachen. Daar komen we straks denk ik nog wel even op terug, maar eerst even die spelers. Hebben die al gereageerd? Ja, we hebben nog geen officiële reacties uh, gezien uh, bij verschillende tv-senders of zo, maar de meeste spelers van City hebben denk ik vanmiddag gewoon thuis met een schuin oog naar de televisie gekeken, kijken hoe Manchester United het zou doen. En tenminste, we weten in elk geval van Vincent Kompany dat hij dat deed, de Belgische verdediger van, van Manchester City. En hij postte zijn reactie die hij opnam met zijn telefoon uh, na het laatste fluissignaal op Twitter. Ja, blijf mooi oh, natuurlijk. Familiecompagnie. Eh, um, City, veruit de sterkste in Engeland uh, dit seizoen. Dat kunnen we wel zeggen. Als dus je zo'n enorme voorsprong hebt op de nummer twee. Uh, Data-analyticus Jan Bavik, je bent er toch. Uh, je hebt even in de data gedoken ook wat betreft City. Wat Zeker. maakt City nou zo sterk dit seizoen? Nou ja, Ze kunnen ploegen echt compleet hun wil opleggen. Ze hebben gemiddeld gezien 71% balbezit in de Premier League. Dat is veruit het meest van alle ploegen. Ze schieten ook het vaakst, 580 keer. Dus ze doen er ook echt wat mee met dat balbezit. Het is niet alleen maar... Oeverloos rondtikken, de meeste doelpunten 93, 15 meer dan elke andere ploeg. Ook minste schoten tegen en ook minste do uh, doelpunten tegen. Dus steady, zo aanvallend als, uh, als verdediging. Ja, en dat zie je in alles terug. En uh, er is geen speler die er bovenuit... Is het echt een teamprestatie uh, of springt er wel eentje bovenuit? Nou, er zijn er wel meerdere. Kevin de Bruyne natuurlijk uh, het, het meest. 103 kansen gecreëerd voor zijn ploeggenoten. Euziel zat er nog met 84, dus dat verschil is ook echt groot. 15 assists gegeven, dus ja, hij is natuurlijk eigenlijk wel de grote man. Maar ook Aguero moeten we niet vergeten. Die heeft niet alles gespeeld, 22 wedstrijden maar. Ja. Wel de speler met de meeste grote voor City, 94. En de meeste doelpunten, 21. Dus uh, het is zeker een teamprestatie. Maar er blinken altijd een paar spelers uit. Ja. We hebben Guardiola, de coach. Begreep ik nou goed, uh, Tim. Ik weet niet of je dat het meegekregen dat hij aan het golven was. En toen, uh, toen hoorde dat hij uh, kampioen werd. Dat las ik, ja. ja dus dat geeft ook wel aan dat Guardiola er totaal <laughs> geen rekening mee had gehouden. Dat, die, uh, dat het zomaar ineens vanmiddag zou kunnen gebeuren. Dus nee, ja, de verrassing is hier, uh, verbazing denk ik zelfs, uh, is echt wel groot uh, bij uh, iedereen van City. Ja, het was een historisch goed seizoen. Hoofdprijs als Bekroning, ook de League Cup ging naar City. Maar hoe zwaar weegt nou toch die uitschakeling in de Champions League en, en, en ook die uitschakeling in de FV Cup? Ja, je kan toch wel gerust zeggen. Ik refereerde er net al even aan uh, van die gekke week die ze hebben gehad. Uh, dat die, die afgelopen twee weken in feite heel bepalend zijn geweest voor het, uh, voor het seizoen. Want natuurlijk zou Guardiola ongelooflijk trots zijn dat het hem gelukt is. Hè? Hij zit dus het tweede seizoen bij City. Het is hem nu toch gelukt om, om kampioen van de Premier League te worden. Daarvan zei hij altijd al. Het is de moeilijkste competitie in Europa om kampioen van te worden. Nou, hij heeft het toch maar mooi gepresteerd. Maar hij wilde natuurlijk ook zo dolgraag die Champions League winnen met City. Want dat is hem bijvoorbeeld met Bayern. München ook niet gelukt toen hij daar trainer was. En het moest dit seizoen wel een beetje gebeuren. Zeker omdat alles eigenlijk het hele seizoen leek te kloppen. Alles draaide vlekkeloos. Uh, City was om in idee te geven tot januari in de competitie nog ongeslagen. Dat is natuurlijk ongekend. En als je dan ineens ziet vorige week dat ze toch toch tot ieders verbazing met 3-0 verliezen uit uh, bij Liverpool in de Champions League. Dat was een enorme klap. En toen dus ook nog die verloren kampioenswedstrijd vorige week tegen United. Ja dat was wel even schrikken natuurlijk. En dat was toch wel een beetje een smet op dit seizoen, denk ik, uh, voor de club. Vooral omdat ze zich, denk ik, ook wel zullen realiseren dat met dit elftal en nou ja, de, wat Jan net allemaal vertelde: de spelers, de, de uitblinkers die, uh, die ze dit, dit seizoen hebben, ja. hadden ze misschien wel iets nog veel mooiers neer kunnen zetten. Dit ja, seizoen. ja, heel kort nog even Jan Guardiola steekt er met kopperschouders bovenuit. Ook wat coach betreft, ja, nu is in Engeland, Duitsland en Spanje kampioen geworden en dat kunnen Ancelotti en Murillo nazeggen, dus in de grote vijf competities in Engeland en dan nog twee andere kampioen worden, dus de ja. grote. Ja. ja, het is een blijft een grote inderdaad. Dankjewel uh, Tim en we horen TCT wel wanneer de officiële uh, huldiging is van Manchester City. Dankjewel voor nu. How did I get here under the Surfers in the sea. What am I doing here? I got. in de middel, dus tijd. Zo 22 uur 21 uh, voor onze zondagse top 5. We doen het sportweekijnen nog eens op een rijtje zetten... in geheel ondemocratisch gekozen volgorde. Straks natuurlijk PSV Ajax en de Amsterdam Goldrace. Maar we beginnen met motocross. Nummer 5. Jeffrey Hellings versus Antonio Cairoli. Adrenaline humping through the veins of the riders. The nerves, the butterflies, you name it. En dan is het gasgeven naar die eerste bocht toe. En prima Start van Jeffrey Hellings. Het ziet er toch naar uit dat niemand hem te pakken gaat krijgen... He will round out the final turn for the sixth time in 2018 as a race winner in MXGP. Tweede match, the Grote Prijs from Portugal. Final turn. And the Czech flag once again for Jeffrey Hurlings. This time he wins in Portugal. Motocrosser Jeffrey Hellings heeft de grote prijs van Portugal gewonnen. De leider in de wereldbeker won beide manches. Dat deed hij zelfs met een flinke voorsprong op de rest. Goedenavond Jeffrey en gefeliciteerd. Goedenavond. Ja inderdaad. Het uh, was een uh, perfect weekend voor ons. Uh, we hebben de kwalificatie met full position weten af te sluiten. Beide reeks goed weten te starten. en uh, Voornamelijk de tweede reeks weten te domineren. Uh, de eerste reeks weten te winnen. Uh, ja, was gewoon een super weekend. kon er niet uh, beter te dromen. Nee. Um, je start bij de tweede was iets minder begrepen, klopt dat? Eerste match hadden we kopstart, tweede match waren we derde. Was zeker niet slecht. Maar natuurlijk, ik ben het liever als eerste in de bocht natuurlijk. Ja. Maar je hebt gewerkt aan de start, hè, begrepen, we, begrepen we van je trainer, Joel Smets. Um, dat de winst daar een beetje te pakken was. Uh, het lijkt er wel op dat je dat steeds meer onder de knie krijgt. Is dat ook een aandachtspunt voor je? Ja, inderdaad. We hadden wat problemen. De eerste wedstrijden in de start ze waren op zich uh, oké, okay, maar ze waren niet super. En uh, daardoor daar kwamen we wat tekort, aangezien mijn grootste concurrent uh, een heel erg uh, goede starter is. En uh, ja, zo, zo goed als bijna elke keer nog kopstart heeft gepakt, moesten we op zijn minst zorgen dat we erbij zaten. We hebben we de laatste twee GP's weten te doen. Dus als we op deze manier verder kunnen, is, uh, zou het supergoed zijn. We blijven natuurlijk aan werken en proberen onszelf te verbeteren. Maar um, ja, we gaan gewoon ons best blijven doen. Ja, maar het gaat heel goed nu. De, de, de stijgende lijn heeft er natuurlijk enorm ingezeten. Nu ook, als je het vergelijkt met het vorige seizoen. Heeft je dat ook zelf verbaasd? Ja, als je kijkt hoe sterk we het seizoen zijn begonnen... op alle wedstrijden die we hebben gereden... of het nou voorbereidingswedstrijden waren... of uh, GP's, hebben we tot nu toe één GP verloren met een tweede plek... Uh, wat door een, door een valpartij. En voor de rest hebben we eigenlijk nog alles zo goed als weten te winnen. Dus uh, we zijn dit jaar uh, denk ik uh, heel goed, heel goed bezig. Maar natuurlijk, we hebben pas uh, 5% van het kampioenschap erop zitten. We hebben nu vijf wedstrijden gedaan, er zijn er twintig. Dus het gaat nog een heel lang seizoen worden. Ja, maar het lijkt er wel op dat het tussen jou en Caroli gaat, toch? Ja, waarschijnlijk wel. Ik geloof dat de derde al rond de 60 of 70 punten achterstand heeft. Dus uh, normaal gezien gaat het wel tussen ons twee, uh, tussen ons twee gebeuren, Ja. Mm. Uh, waar ligt dat aan? Zijn jullie gewoon zo goed en, en, en, en is de, recht, de rest dan zoveel minder? Ja, zou je zeggen, op papier. Maar waar ligt dat dan aan? Um, ja, goede vraag. Volgende vraag. Uh, <laughs> geen idee. Ik denk uh, dat wij sowieso een heel sterk team achter ons hebben... en een hele goede motor hebben. Dus We rijden allebei dezelfde motor. Uh, met nog een team, maar ook een Nederlander Glen Colmhoff. Ik denk dat onze motor heel goed is momenteel. Maar niettemin... Uh, uh, is, uh, is in onze sport minder belangrijk onze, onze, onze motor dan bij een Formule 1 de auto? Dus uh, ik denk dat de rijers tot op heden uh, ook gewoon kwamen op ons als, als, als rijers. Zijnde. Ja. Zeg, ja. kom jij, uh, jij, jij komt een beetje uit het zuiden lands, hè? Brabant toch of niet? Ja, Brabant, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Heb je iets meegekregen van PSV of niet? Um, eerlijk gezegd niet, in zo'n weekend dan, uh, ja, dan, dan kijk je sowieso bijna geen tv en uh, ook over je telefoon zit je niet heel veel op omdat we het zo druk hebben. Dus ja. Wat er uh, naast op de crossbaan is gebeurd dit weekend uh, hier in Portugal heb ik heel weinig van de wereldnieuws uh, en Nederlands nieuws meegekregen. Ja, ze hebben verloren van Ajax thuis met 4-0. Oké, okay, dat is dan uh, niet positief zou ik zeggen. Nee, nee joh, ze zijn nee. hartstikke, hartstikke kampioen geworden, ze hebben 3-0 gewonnen. Oh ja, oké. Okay. Ja, ik volg voetbal uh, niet, uh, niet op de hoed, dus daar kan ik helaas niet wel over meepraten. Oh, nou ja, goed. Ik dacht, ik geef je even een reden om een extra biertje te nemen op, op het ja. Vliegveld of zo. Maar die gaat dan weer voorbij. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, helaas. Sorry, sorry. <laughs> zeg, je bent op weg naar het Vliegveld. Goeie vlucht. En nogmaals gefeliciteerd. Ja, enorm bedankt voor jullie belletje. Oké, okay. dag. Dankjewel. Nummer vier. Ja, de Brabantse Streekderby in het Radverlegstadion. Het afgeladen Radverlegstadion is even wat stiller. Want Willem II is op voorsprong gekomen. De eerste aanval van de Tilburgers in de vierde minuut voor Willem II. Toen nak promotie afdwong naar de Eredivisie... waren er velen die al uitkeken naar eindelijk de confrontatie met de gehate buurman. Er is heel veel passie, er is heel veel strijd. Mooi voetbal, zeker niet. Boeiend, dat wel. Opvatting is dat de winnaar van dit duel vrijwel zeker is van de handhaving in de Eredivisie en dat de verliezer zich zorgen moet gaan maken om niet. NAC verliest van Willem 2. Willem 2 dolblij. blij. Het heeft het verdiend. Het speelde met lef. Het speelde goed met een idee en vooral met heel veel zelfvertrouwen. Vijf wedstrijden, drie overwinningen. Ranier Robbermond heeft Willem 2 door de 2 in overwinning op NAC Breda zo goed als veilig gespeeld voor de Eredivisie. Goedenavond trainer Goedenavond. Vijf wedstrijden, tien punten, Robbenmond-effect. Ja, je zou het bijna wel zeggen, maar een goede serie aan de gezet. Dus tevreden tweede. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Wat heb je in vrede dan veranderd bij Willem II? Ja, ja, het hele verhaal met Erwin was natuurlijk duidelijk. Hè, dus over, over de speelwijze dat we, dat we daar iets anders al, al zouden gaan doen. Dus dat was ook al met Erwin besproken, zoals ik daar vaker benoemd heb. Ja, en vervolgens uh, uh, ja, breng je daar je eigen karakter en je eigen ideeën, uh, breng je daar uiteraard in mee. En ja, voorlopig uh, slaat het goed aan bij de groep. Ja, maar zeg, geef even één eigen idee dan, dat ik een beetje een idee heb. Heb? Ja, dat dus, zijn, zijn, zijn gewoon meerdere dingen. Hè. Dus, dus dingen in de, in de manier van trainen die we, die we daarin iets anders zijn gaan doen. Ja, mijn, mijn karakter en mijn manier van ja, hoe het jongens probeert te beïnvloeden. Uh, mijn omgang met spelers. Uh, ja, dat zijn dingen die... die uh, ja, gewoon, je bent een ander karakter dan Erwin is. En, ja. Uh, ja, Erwin die raakt er in bepaalde spelers uh, met, met zijn manier van doen. En dat zou ik ook hebben met een aantal jongens die... Uh, en ja, daar heb je jongens gewoon heel veel vertrouwen in gegeven. En, uh, en een bepaalde benadering heb je iets voor elkaar proberen te krijgen. En, mm. Ja, die verandering heeft gewoon heel goed uitgepakt. Dus, uh, ja, jij staat, staat misschien meer goed. tussen de jongens en hij stond er meer boven. Moet ik het zo ongeveer zien? Ja, dat weet ik niet. Dat zou je jongens moeten vragen. Ik, bedoel, ik kan er ook in die zin Kan ik, kan ik er boven staan of er naast staat? Dat mm. is ook gewoon net wat er op dat moment in de, in de groep gevraagd dus, is. Wat nodig is. Ja, dus even tegen het pc heeft natuurlijk uh, mm. ja, heel veel vertrouwen in zijn groep gegeven... Ja, we zijn we zijn wel, uh, ja, uiteindelijk iedere wedstrijd ingegaan met het maximale eruit halen. En ja. tegen wie we spelen, doen we onze eigen ding zo goed mogelijk. Ja. En dan zie je we wel wat we daar uiteindelijk uithalen. Nou is het dat zo? Lopen... Ja, het is zo dat we hebben Jan Bavik, hier, onze data-analyst, die, uh, die heeft jou ook even door de datamolen gehaald. Ja. Wat, wat uh, valt jou op? Nou, dat het heel goed gaat inderdaad. Dat is misschien een beetje open deur, maar ik ben ook iets dieper gegaan. Dat is een enorme open deur, weet je dat, wel. Laten ja. we beginnen uh, met die tien punten. Dat zijn er zeker veel. Alleen Feyenoord, Ajax en PSV pakten er meer sinds René Robbenmond trainer is van Willem 2. Uh -huh. Dus dat gaat goed. Maar ook als je iets verder kijkt. Alleen Feyenoord en PSV scoorden vaker dan Willem II. Hij uh, scoorde 13 keer. En ook verdedigend zijn ze sterk, want alleen Vera en Rola kregen minder tegendoelpunten 6 om 7. Dus daar is toch iets wat, wat erg goed gaat. Ja, en dat is ook echt maar vanaf het moment dat Raien hier op de, op de bank kwam te, Is dit gebeurd, ja. te zitten. Ja. Kan je hier wat mee met die cijfers? Werk je veel met data hier? Ja, we werken uiteraard ook met data. En dat doe je van je eigen team uiteraard. En ook van, van tegenstanders, waar de, waar de voor ons kansen liggen. Of wat je weet van nee, dat is specifiek voor die tegenstander, voor dat team. Ja. En uh, wat betekent dat voor onze speelwijze en onze manier van spelen? Van, kunnen wij daar iets uithalen? Ja. Ja. En toen je zegt, deze data... Uh, ja, dit is dan meer op resultaat gericht, uh, uh, Maar ja, dit kan je heel individueel uh, natuurlijk doortrekken... naar spelers, naar, dus naar linies, uh, naar een bepaalde kant... Uh, naar spellenvattingen, dus, dus dat soort informatie informaties... Maar je ja. ook allemaal naar. Nog even Frans Sol, topscorer van Nederland. Hoe belangrijk is hij voor het team... Ja, Frans, die gewoon, ja, topscorers hebben natuurlijk al genoeg. Hè. Ik bedoel, ja, wij staan op de ranglijst en je hebt dan de topscorers wanneer de divisie in je team zitten. dan is dat toch gewoon super waardevol. Ja. ja. We hebben met, met Obedje ook gespeeld die veel goals maakt. Je hebt Ben Ries trouwens, middenvelder die, die veel goals maakt. Nou, ja, het zit natuurlijk, natuurlijk ook gewoon in hoe Frans zelf voetbal. maar ook in de manier hoe we, we samen als team aan het voetballen zijn, waardoor we Frans zijn kracht krijgen. Ja. En, en, en dat gaat op dit moment heel goed. En, en ondanks de goals, uh, als hij niet scoort... Ja, levert hij zoveel energie en positieve drijf aan de groep. Waardoor het ook weer uh, ja, binnen de groep gewoon heel veel energie geeft. Dus ja. hij is sowieso gewoon heel waardevol voor ons. Ja. Oké, okay. um, uh, goed. Nog, nog heel even over PSV natuurlijk. Terechte kampioen. Ja, zeker weten. Ik bedoel, uh, ik, dat heeft ook te maken met mijn jarenlang beleid... wat ze al voeren... Uh, met, met, met Toon en Marcel en hoe ze elkaar doen en de selectie die ze daarbij samenstellen. En, ja, Filipe heeft voor de speelwijzer gekozen die perfect bij deze groep past. En uh, ja, die het gewoon een heel, uh, heel degelijk en goed seizoen hebben gedraaid. Ja. Waar gewoon heel moeilijk van te winnen is. Ja. En uh, ja, dat is even het seizoen al gebleken. En uh, ja, ik moet zeggen, dat wij goed blij zijn, dat wij de kloppen doorbreken. Uh, ja, wat natuurlijk een welzinnige wedstrijd, maar... Ja. ja, dat was natuurlijk een uniek moment. Maar PC, gewoon, uh, ja, gewoon complimenten hoe het dit, dit seizoen gedaan hebben. Ja, de derbywinner van NAC. En dan ook nog eens een keer in je eerste wedstrijd... met 5-0 winnen van een landskampioen. Het is een prettig weekend, denk ik, Reinier. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Oké, okay, doeg. We doen nummer drie voor onze top 5. Die is voor iemand die zijn optreden van vandaag... vermoedelijk het liefst zo snel mogelijk vergeet. Nummer drie. Vanann Verstappen, die gaat ook aanvallen. En dat gaat niet goed. De Nederlander komt buiten de baan, houdt de auto onder controle. Maar Hamilton is weg en ook Ricciardo is er langs. Verstappen gaat binnendoor bij Vettel. Nee, ze maken allebei een pirouette. Toch duidelijk een fout van Max Verstappen... die echt beter wat langer had kunnen wachten... voordat hij de aanval opende op de Duitse... Hier verspeelt hij de kans op misschien wel de overwinning. Max Verstappen, te gretig. Contact met uh, Jan Lammers. Jan, goedenavond. Heeft uh, Verstappen de kans op een overwinning verprutst? Zoals ik wel vaker hoorde vandaag. Uh, ja, dat zijn zelfs uh, letterlijk zijn eigen woorden. Want uh, dat was jammer, want hij was goed onderweg. En iets wat eigenlijk al naar hem toe kwam... dat probeerde hij ook nog naar zich toe te halen. En dat, en dat ging fout. Soms ja. dan, uh, bereik je dingen niet als je ze te graag wil. En ik denk dat dat wel een beetje het verhaal was van vandaag. Ja. En dan ziet hij ook nog zijn teamgenoten uh, winnen. Die laat zien ja. hoe, het, hoe het wel moet. Dat moet dan helemaal zuur zijn. Ja, dat, dat legt een extra, extra, extra accent uh, natuurlijk op zo'n zo fout. En uh, Ik denk wel dat het gewoon enorm uh, karakterbepalend gaat zijn voor hem. want. Uh, en we kennen Max natuurlijk als iemand die zo'n beetje alle facetten van de autosport beheerst. In de regen inhalen, vooraan, vanaf voor, beginnend een race winnen, van achteraf starten, nou noem maar op. Het enige wat hij nog moet gaan laten zien is of hij het ook eens een mars heeft om kampioenschappen te gaan winnen. En, en ja, dan moet je dit soort gelegenheden niet. Niet laten gaan. Nee, nee. Nou goed, je zei het al verstappen, uh, pest is lijf. Uh, daarmee gaat hij het vliegtuig in. Uh, dat was ook wat te horen in zijn analyse bij de collega's van Zikkelsport. Nou ja, het is gewoon grote. Ja. Maar uh, ja, zelf uh, deze race is dus ja, Op dit moment uh, gaat, loopt het gewoon even niet soepel. Maar ja, dat heeft vorig jaar ook niet gedaan. En uh, nu is het gewoon een zaak om dat, om dat proberen om te draaien. Ja, maar waar zit hem dat nou in? Is dit een vormdipje? Het woord druistig, heb ik al voorbij horen komen. Uh, hoe, hoe, hoe schat jij dat in? Nou, ik denk dat het een kwestie is van, van fine-tunen van, van gewoon zijn talent... en dan de mentaliteit die daarbij hoort. En daar zitten heel veel voordelen aan. Alleen er zitten ook een paar nadelen aan. Dat je, als je zo dicht op de grens opereert... en zo baanbrekend eigenlijk bezig bent... Ja, want er zijn een heleboel momenten dat we denken... oh god, het gaat helemaal fout en dan gaat het goed. Uh, en dat, dat verzorgt ook dat, uh, vandaar zijn populariteit. Nu heeft hij een aantal dingen, ja, dan lukt het niet. Ja, en dan ga je natuurlijk met pek en veren door het dorp. Ja. Uh, en dat is even jammer, maar het is, het is aan hem... Om, uh, om, om gewoon die juiste mix te, te vinden tussen het beste in hem, hè, dat, dat hij met veel lef gewoon zijn prestaties kan uh, verrichten... en, en toch uh, niet te ver gaan waar het een punt te kost, zoals vandaag. Dus ja, dat, dat is uh, de kunst. Hè. We hebben het in andere sporten veel al gezien... Waar mensen bij een bepaalde club net niet tot een recht komen. Ja. En dan vinden ze die balans waar ze gewoon optimaal presteren. Dus ik denk dat dat moment nog gaat komen. Ja. Um, we hebben die aanvaring van Hamilton gezien. Uh, vandaag uh, moest excuses maken aan Vettel. Uh, denk je dat er een moment komt dat de andere renders ook een beetje klaar zijn met dit soort, uh, soort acties? Nou nee, ik, denk, uh, ik vond het vandaag eigenlijk wel een voorbeeld van... van uh, uh, van, van mentaliteit van alle rijders. Van zowel Vettel, nou, ik weet niet of hij therapie heeft gehad of wat dan ook. <laughs> maar die heeft gewoon qua benadering, uh, heeft hij gewoon. Uh, en qua hele opstelling, uh, en zoals hij presteert op de baan en naast de baan. Heeft hij echt een metamorfose ondergaan ten opzichte van vorig jaar want daar was het nogal een beetje een huilenbalk door de radio... en nu ja. staat er gewoon een volledig volwassen kerel met zelfvertrouwen... en die klopt zelfs na de race Max nog op de schouder. Kijk, en dat is ook het grote verschil. Hè. Op het moment dat de race afgelopen is... die jongens die spreken elkaar naast hun auto... dus letterlijk vijf minuten na de race... en dan is het voor die jongens over... En voor de media, hè, voor ons, begint het dan pas. Dus de komende twee weken gaat het hierover. Ja. En dat is denk ik het moeilijkste. Ja, ja. Oké, okay, ik vraag het ook aan jou. Uh, blij dat PSV landskampioen is geworden. Nou ja, als je in Zandvoort woont, dan woon je natuurlijk aan het, uh, het strand van Amsterdam. Dus, dus uh, ik ben anders geaard, maar ik heb ook heel veel goede vrienden bij PSV. Dus ik denk dat ik enigszins de neutrale kijker ben. Dus uh, het is zoals het is. En ik denk dat uh, altijd als iemand kampioen wordt, dan hebben ze dat verdiend. Dus uh, gefeliciteerd. En ik denk dat in Brabant feest vieren, dat kennen we ook wel. Dat zal ze goed afgaan, dus dat, gefeliciteerd. Dat denk ik ook, dankjewel <laughs> Jan Lammers. Voor de nummers 1 en 2 van onze top 5 moeten we het vanavond inderdaad... in het zuiden van het land zijn. Zometeen is Eindhoven aan de beurt, nu eerst naar Valkenburg. Nummer 2. Blaak kijkt op, Blaak weet gewoon dat dit ieder moment moet gaan gebeuren. We zitten in de laatste kilometer. Blaak op de macht, op het grote verzet in de drui van de wereldkampioen. En ziet het eruit dat Chantal Blaak, de wereldkampioene... Verwinning gaat pakken. Het is uh, met groot vertoon van Macht, de wereldkampioen wint. En ze kan de blijdschap niet op. Chantal Blaak is de winnares van de Amsterdam race. De Bols-Dolmans wielerploeg wordt al het kwikstep van het vrouwenpeloton genoemd. Zometeen gaan we het ook over de mannen hebben. Bellen we even met de koersdirecteur van de Amster Goldrace, Leo van Vliet. Maar eerst dus even de vrouwen. De Nederlandse ploeg wint dit voorjaar keer op keer van Bols-Dolmans. Vandaag in de Amster Goldrace was het dus de beurt aan Chantal Blaak. Laten we gaan luisteren naar een reportage van Steven Dadeboud. 100 meter na de finish staat Chantal Blaak... Ja? Ja. Ja. Maar. Ja, maar ze heeft zojuist de voor Gold Race gewonnen. Ze is al wereldkampioen en ze rijdt voor die Boels Dolmans ploeg. Ik ah, ga me onderdoen. Ik ga me Maar op de doel. Dat <laughs> het mag alleen jij. Hè? Bij de start in Maastricht gaat het ook al over de dominantie van Boels. Ploegenoten Anna van der Breggen won vorig jaar deze wedstrijd. Ja, super. Heel plezier. En deelt hier handtekeningen uit. Um, ze praat over de kracht van haar ploeg. Dat we een, een manier van koersen hebben... wat uh, aanvallend is. En dat is... Voor mij als renster het beste. En uh, de meeste rensters die bij ons zitten, die hebben dat eigenlijk hetzelfde. Twee minuten. Twee minuten voor vertrek. Bols won dit jaar al de strade, Bianche, de Ronde van Drenthe en de Ronde van Vlaanderen. Concurrenten zoals Annemiek van Vleuten worden er doodmoe van. Ik zit in Vlaanderen, kan ik boven het de kruisberg en ze met vier. En dan zal ik daar alleen. Waar Boel start, loert bij de anderen het gevaar op een geknakte moraal. Ja, natuurlijk kan dat wel. Als je gewoon constant voorzit met de ploeg en, uh, en je hebt zelf niet met je ploeg. kan dat demotiverend werken. Nou, ik denk dat dat zeker wel uh, meespeelt. Dit is ploegleider Dennis Tan. Kijk, als je een finale indraait en je zit daar nog met vijf uh, dames, ja, dan, dan demotiveert het de rest natuurlijk wel een beetje als die daar met uh, twee of drie zitten. En ik denk zeker dat dat wel de kracht is van onze ploeg, ja. Na alle plichtplegingen voor de start. awesome, Ja, yeah, So Anna, racing here in your home country, in this great race with this atmosphere, how much je you looking forward to it? Stappen de rensters op de fiets en ploegen de stam in de auto. Let's go! Succes, toi toi toi. Eigenlijk stond ons stond er best ah, ja. wel vroeg deze groep. Amy was ook super fanatiek voorin en uh, Chantal dacht ik ook even naar voren en die rijdt weg met zo'n groep. Van der Brecht dus gevallen eerder in deze koers. Rijdt nu wel op kop van het peloton, maar dat doet ze in de controle. Want zij controleert de vlucht van Chantal Blaak. Oké, goed. job Chantal. De pistol is dropped. roncini is dropped. Ja, Chantal zit erbij, die is in vorm en die kan uh, op zo'n aankomst heel goed uit de voeten. Dus dat... Uh, ja, ik denk wel dat veel ploegen hebben gegokt en ik weet niet of dat altijd direct slim is. Zo laat de Sunweb-ploeg bijvoorbeeld de kopgroep rijden. Volgens Ellen van Dijk van Sunweb is dat de beste manier om de boelsploeg in de huidige vorm te verslaan. Ja, we hebben op die manier meer kans als dat we wachten totdat uh, Anna van der Breggen met de andere topfavorieten aangaat. En wij misschien net niet mee kunnen en, uh, ja, en je eerder geïsoleerd zit. Ja, dus jullie hebben er eigenlijk voor geprobeerd te zorgen. Uh, om het een man-tot-man. man-tegen-man gevecht te maken. Of vrouw tegen vrouw. Vrouw, vrouw tegen vrouw, ja, precies. Um, ja, het is, nu was het Chantal tegen Lucinda in die zin. En anders heb je vaak van Bulls. heb je er vier tegen één of twee. Um, dus in die, in die zin was dit een betere situatie voor we ons. Ziet het er dan uit dat Chantal Blaak de wereldkampioene, de overwinning gaat pakken? Chantal Blaak wordt de opvolger van de we hebben een heel sterk team. We rijden het hele voorjaar al heel sterk. En dat scheen heeft uh, heel veel vertrouwen in elkaar. Um, ja, je, je gaat de koers in gewoon van, uh, ja, we moeten het hier afmaken vandaag en uh, we, we kijken wel hoe we een situatie kunnen creëren. En als ik dan uh, op met moment achterweg zit um, en ik het vertrouwen krijg van achter, dan weet je ook wel dat ik het uh, ik moet doen. Dus dat geeft druk, maar uh, ik vind dat ergens ook wel fijn en uh, ik ben heel blij dat ik het vertrouwen kreeg. Ze zijn heel goed. Uh, ze hebben veel World wedstrijden gewonnen nu, vooral met Anna ook, uh, Marcia, of uh, ja, Chantal ook en Amy ook. Dus ze zijn in de breedte heel sterk, waardoor ze al altijd een sterk collectief zijn. Uh, het wordt nu wel een beetje gehyped allemaal. Iedereen zegt. Hoe kunnen jullie ooit. Uh, Bools gaan verslaan? Uh, ja, je moet ook niet gaan. Uh, ze zijn ook niet. Uh de beste, ja, ze zijn momenteel wel de beste, maar ze zijn zeker verslaanbaar. Dus uh, je moet er niet bang voor worden en niet alleen maar gaan koersen tegen hen. Hoe ga je ze verslaan dan? <laughs> nou, heb je dan weer die vraag? Ja. Nou ja, zoals vandaag was het mogelijk, denk ik. Uh, dit was uh, voor ons een, uh, een, een goede situatie. Ja, het is niet gelukt, maar we, we waren wel dichtbij. Dus je moet, het, je moet ze proberen te isoleren. En ik denk gewoon uh, niet wachten totdat de uh, topfavorieten aangaan. Wij zijn gewoon uh, zo op elkaar ingespeeld. En uh, ik ben ook zo blij dat ik vandaag het vertrouwen kreeg... Van van die meiden. En dat zegt wel heel wat over het teamgevoel. We winnen met heel veel verschillende meiden... ...en uh, heel veel verschillende rensters. En ik denk dat iedereen hier wel, uh, wel kans had gemaakt vandaag... ...in uh, verschillende situaties. En uh, ja, dit was ook goed zo. Laak, yo! Oh, eindelijk! We zijn blij. Dank je wel. Ja, Chantal uh, Blaak was dat. De winnares is van de Amsterdam Gold Goldrace. Bij de mannen, u weet het, de Dane Michael Valkren. 53ste editie alweer. Leo van Vliet, koersdirecteur. Goedenavond. Goedenavond. Hoe was de editie, was dit voor jou eigenlijk? Ja, het was weer een hele goede editie, hè? Nee, maar de hoeveelste? Oh, zo, zo hoeveelste? Heel... hoeveelste? Oh, de hoeveelste? Ja, je vier... gaat toch gelijk nou, in de vertelmodus. Ik wil even weten hoeveelste het voor je was. Ja, ik verstond het niet goed. Maar ja. en, nee, even kijken. Het is voor mij de 24 ste maar drie... ik heb één jaar samen met helemaal krot gedaan. Voor mijzelf is het de 23 ste Ah, dus over twee jaar de 25 ste Ja, dat gaat zou kunnen. Hè? Ja, nou ja, maar... zou kunnen. Je gaat er wel door? Ja, ik heb er nog wel zin in. Zeker na zo'n editie als dit jaar. Ja, wat maakte deze dag zo mooi? Nou ja, dat alles gewoon klopte met Chantal. Hè. Ik heb net even meegeluisterd. Chantal, wereldkampioen wint. En uh, ja, en de koers is. We hebben ja, twee jaar geleden, natuurlijk... vorig jaar natuurlijk, een verandering gedaan met de Kouberg eruit. En mm. dit jaar nog een paar aanpassingen. Ja, de koers is weer gewoon zoals ze het willen hebben. Dus ik ben gewoon heel blij. Ja. Even één ding over... Je, je, je kaart zelf ook de vrouwen aan. Uh, het is op social media een beetje een, uh, een dingetje... dat uh, bij de vrouw, als je daar wint, krijg je 1100 euro. En bij de man, als je wint, ja, krijg je 16.000 euro. Ja, wat dat is een heel ga, groot verschil. Ja, wat ga je dan doen? Nou, dat weet ik nog niet. Maar daar, daar, ik denk dat daar wel een keer wat aan gedaan moet worden. Uh, kijk, ik denk dat wij de koers zijn gaan doen... Uh, die investering die we daarin doen... dat het al een heel goed begin geweest is. En kijk, wij, stem, wij maken niet het, uh, het prijzengeld, uh, de indeling daarvan. Maar ik ben er zelf ook wel een beetje van geschrokken hoe groot verschil dat is. Ja. Er, lo er lopen wel wat lijntjes, we zijn er wel mee bezig, laat ik het zo zeggen. Maar wie, wie bepaalt dat wel dan? Nou ja, dat, als je zegt, dat ja, het zo hoog, dan bepaal ik het volgens mijzelf. Ja. officieel is dit gewoon het reglement... Bij de ja. hebben we ook niet gezegd... ja, we vinden het te weinig in vergelijking met iets anders. Maar mm. kijk, de dames die, die komen van ver. Die wedstrijden komen nou. De mensen, de bedrijven... De, de, de wedstrijden investeren daarin. Maar kijk, dit moet op termijn natuurlijk wel even heel anders worden. Ja, daar sta je wel achter. Ja, uh, dat, dat is duidelijk. Die, ja, daar lopen ook wel dingen over. Ja, dus dat komt wel goed. De, die vrouwen kunnen gerustgesteld worden die daar uh, niet tevreden over zijn. Uh, de Nederlanders die zaten de, de hele dag wel van voren. De vrouwen hoor ik daar helemaal niet over, hoor. Nou ja, ik bedoel, nee, echt niet? Nee, nee, ik heb nog nooit iemand gehoord van... Die zei, ja, maar wat ga je op prijs als het is, meer eromheen. En... Ja. Maar dat is ook duidelijk, ik snap dat. Ik snap ja. dat, daar dat, dat, dat klopt ook niks van. Zee, maar dan toch even naar de Nederlanders. De, de, de, die zaten toch de hele dag behoorlijk van, van, van voren... Uh, ja. uh, maar geen Nederlandse winnaar bij de mannen. Ik kan me voorstellen dat je dat wel jammer vindt. Ja, maar weet je, dus ik, ik, ik, ik ben ook niet iemand die bezig is... met dingen die ik niet in de hand heb. Uh, ik had een paar jaar geleden niet in de hand... dat, dat die wedstrijd een beetje aan het afglijden was... doordat het, doordat het uh, niet liep. Mm -hmm. Doet mijn telefoon het nog, Ja, zeker. had nee, Dus ja, als renners er niet zijn, dan kan ik niks aan doen. En, en als Nederlanders, ja, dat is al 17 jaar geleden... Ja, dat, dat komt ook wel weer een keer goed. Ja. Ik, ik organiseer een website. Ik heb geen invloed op het weer. En ik heb geen invloed op de renners die meerijden of die winnen. Nee, gelukkig maar ook weer. Wie wel invloed heeft, dat is de Videoref. Dat was voor het eerst, hè? Ook in Amsterdam ja. Gold. Ik, ik heb geen idee of daar gebruik van gemaakt is vandaag. Ik heb ook geen idee, want er gebeurt zoveel op zo'n dag. Want tussendoor volg ik ook de dameskoers natuurlijk. Maar dat is eigenlijk een, ja, allemaal vlakbij. Maar ja, dat volg ik dan. En de Videoref, ja, dat heeft ook een beetje heeft te maken met... Uh, fietspaden rijden. Ik heb wel even snel een beeld gezien, maar in Limburg is de televisie in de auto ook niet zo geweldig. Hmm. Dat er ergens een keer iemand op een fietspad leed, maar ik weet niet of ze daar iets mee gedaan hebben. Nee, nee, oké. Okay, maar het is wel allemaal even weer anders dan, uh, dan andere jaren. Uh, heb je nog iets van PSV Ajax meegekregen tussen het fietsen door trouwens? Nee, dat, dat zat ik net even te kijken. Dus ik, ik heb dat ze met 4-0 gewonnen hadden en, ja, dan had ik er nog meer bij gehad. En, en volgens mij was dat toch wel een beetje gelopen zaak. 4-0 gewonnen, dan denk ik dat heel veel PSV-fans niet weten wat voor samenvatting jij hebt gezien. Nee, Want, ja, dat uh, weet ik. Ik dacht de rest er... van Nederland was 3-0 volgens mij. Ah, dan was het 3-0. Oh, nee, maar okay. misschien heb ik het. Ik, heb het, ik zit het net te kijken, maar ik word onderbroken. Dus misschien... Ja, door mij dan weer. Heb jij weer. Ja, daarop. Maar goed, ed ed editie 2018 zit erop. Uh, ja. het begint dan gelijk nu vandaag of morgen alweer de voorbereiding op volgend jaar? Nou of, of, uh... Ja, we zijn er wel het hele jaar mee bezig. Ik zeg niet dat we nou... Kijk, we hebben net al dingen gehad van... Zei het, uh, dat of hoe is dat gegaan? En, ja, dat moet... Uh... Ja, uiteindelijk ben je het hele jaar ermee bezig. Maar ja, we zijn tevreden en, en, en we gaan eerst eens even alles op een rijtje zetten. En uh, ja, dan gaan we gewoon weer verder. Uh, ja. Ik ben er wel het hele jaar mee bezig. Het is niet dat ik zeg uh, 1 januari ik ga er eens naar kijken. Nee, nee, dat lijkt me duidelijk. Goed. Maar je hebt een goed gevoel op de bank. Dat is duidelijk. Ja, ik zit er in een heel goed gevoel. En ik denk als ik, als ik, als ik nog even blijf zitten, dan, dan kan ik dan in slaap vol <laughs> Het is je van harte gegund. Ja, dank je wel. Dank je wel weer voor een mooie koers, Leo ja, van Vliet. We gaan, we gaan weer in 2019. Zeker. Dank je wel. Dank je goed. Oké. Okay. Dag. Nummer 1. Het vuurwerk is al voor de wedstrijd. En ik denk dat dat een lichte afspiegeling is. van datgene wat misschien wel 90 minuten gaat gebeuren. Het is uh, open huis achterin, bij Ajax. Maar Ginko kopt hem, kopt hem naast. Daar is de 1-0 van PSV. En het is de man die altijd voor die topwedstrijd is: Gaston Perero. PSV is veel en veel beter en sterker dan Ajax. Daar is de jongen, daar is het 2-0. Voor PSV, Luc de Jong met het hoofd. Halverwege de wedstrijd PSV Ajax, 2-0. Perfischie, Doepen, Doepen, PSV. Bakkely gaat naar de bal toe en haalt hem op. En PSV is kampioen van Nederland seizoen 2017-2018. 24e keer was het dat PSV-kampioen van Nederland werd. Groot feest in Eindhoven, vanzelfsprekend. Toen Herbrands, algemeen directeur van PSV. Goedenavond. Goedenavond. Hoe groot is het feest bij jullie? Gaat het nog tot ja, het, in de kleine uurtjes nee, door? Het, het feest is heel groot. Het is zo dat, uh, dit is natuurlijk een soort droomscenario. Uh, je moet in eigen huis spelen, je kan kampioen worden. Uh, ook toch tegen de nummer 2. De wedstrijd waar je niet helemaal zeker weet hoe die afloopt. Ja, en als je dan met 3-0 wint, dan is de ontlading... Uh, uh, Ongelooflijk groot. Ja, bij jou ook? Nou, het is... Uh, ja, dat, dat klinkt misschien wat, wat, uh, wat apart wat ik nu ga vertellen. Maar uh, in de professionaliteit van de club... Uh, hebben we ervaring met, met feestdieren. En dat betekent dat op de dag dat uh, kampioenschap is... dat ik niet aan de drank ga. Want er kan ook iets gebeuren met de burgemeester... die belt over veiligheidszaken enzovoort. De rest is allemaal feestdieren... En de algemeen directeur die houdt zich uh, qua alcohol op zo'n dag een beetje in. En daarom ben ik ook uh, vanavond bij jullie in de leen. Ja, maar Toon, ik vroeg niet hoeveel je gezopen had. Ik vroeg alleen of je feest gevierd had. Ja, maar dat Jij ligt dat gelijk een beetje... feest vieren met alcohol. Nee, dat begrijp ik. Maar wij, als je ons ook een beetje kent... Uh, is het zo dat wij, wij Marcel Brands ik betreed het veld ook niet. Uh, dat is voor de spelers. Uh, wij genieten van binnen heel erg. Hm. En uh, van buiten uh, is het redelijk gecontroleerd. Redelijk maar van binnen vieren we net zoveel feesten als alle supporters. Ja. Blijft brands eigenlijk? Ja, voor mij op dit moment nog wel. Het is, uh, ik, heb, ik heb verteld hoe dat zat. Uh, Everton heeft zich bij hem gemeld. Uh, wat hij al te doet... is dat doorgeven aan, uh, aan andere directieleden, ook aan mij. En houden op de hoogte hoe het zit. Hm. En uh, afgelopen week is er geen enkele ontwikkeling op dat gebied. Nee, oké. Okay, dus we zijn nog steeds in gesprek... maar nog geen duidelijkheid. Nou ja, kijk, de, de, de Everton moet zich ook melden bij PSV. En dat hebben ze ook niet gedaan. Dus, hm. ik, uh, dus hij zit keurig bij ons... Um, uh, al, al om lof, ook uh, vanwege jouw beleid... want er is natuurlijk ook een periode geweest... dat CoQ echt uh, wel een beetje op de wip zat. Tenminste wat de buitenwereld betreft. Jullie hebben het hoofd koel cool gehouden... En, en, en, en zien nu wat er van gekomen is. Heeft dat de band tussen jou en CoQ versterkt? Nee, het is zo dat... Uh, wij, wij werken nu voor het vier, vierde seizoen al samen. En, en dan groeit er wel iets in de zin van... hoe je met elkaar werkt, hoe het in elkaar steekt. Ik, ik heb met heel veel coaches gewerkt in, in mijn leven... En uh, dan ga je met z'n allen uh, op alle gebieden grens zoeken, samenwerken, proberen het niveau omhoog te krikken. En dat is dat los van het feit. Of we in het begin van het jaar hebben gezegd van, uh, volgens mij komt het goed met tussen deze groep en, en, en de coach. Als het niet goed gaat, dan krijg ik kritiek. En als het wel goed gaat, dan hebben we euforie. Nou, beide verhalen kloppen niet. Ja. Wij hadden door dat het goed zat tussen hem en die groep. En dan is het ook helemaal geen issue. Nee. Goed, de, uh, Jan Bafik is hier, onze data-analist. Uh, uh, jij hebt ook PSV weer even door de datamangel gehaald. Ja. Wat, wat kwam er toen uit? Nou ja, we hebben eerst even gekeken naar de afgelopen kampioenschappen... ter ver, vergelijking met deze. Dan zie je dat PSV nu drie wedstrijden voor het einde kampioen werd. Vorige keer was dat de laatste wedstrijd. Uh -huh. Daarvoor ook drie wedstrijden voor het einde. En dat doet PSV eigenlijk wel vaker. Deze eeuw uh, zes keer een titel beslist... drie wedstrijden voor het einde of eerder. En vijf keer was dat PSV... De andere keer was het trouwens AZ, mm -hmm. um, dus dat doet PSV goed. En ja, er is vaak kritiek op PSV dit seizoen, dat het nog niet zoveel is. Maar als je kijkt naar hoeveel punten ze nog kunnen halen, hoeveel wedstrijden ze nog kunnen winnen, kan het echt een fantastisch seizoen worden voor PSV. Dat is natuurlijk al met het kampioenschap. Maar in 2015-16, het laatste kampioenschap, werd er 26 keer gewonnen. Nu al ook alweer 26 keer, dus dat kan verbeterd worden. En ze kunnen ook al weg naar het meeste aantal punten ooit in de Eredivisie. Dat staat nu op 88. Dat was in het kampioenschap 2014-15. Dat kan 89 worden. Dus ja, alleen maar feestenheid over. Ja, ja. Toon, je hebt er meerdere kampioenschappen meegemaakt. Drie van PSV, één keer bij AZ. Ook memorabel natuurlijk. Ja. Ieder kampioenschap heeft zo zijn verhaal en zijn gevoel. Wat voor verhaal en wat voor gevoel heeft, deze, heeft dit kampioenschap? Nou ja, kijk, als je ze alle drie op rij zet van, van, van PSV... toen ik daar kwam was er een tijd lang geen landskampioen. De eerste was de generatie Tepai en Wijnaldum. Die ook ze luisteren, we gaan, gaan kijken titel halen en dan pas gaan de volgende stap maken. Daarna kwam een titel met Moreno, Guardado en een aantal goede Zuid-Amerikaanse spelers. Nou, en uh, die, die zijn uh, vorig seizoen weggegaan. En uh, ja, dit jaar heb je echt uh, de titel van wat iedereen omschrijft als de titel van het collectief. Een hechte groep jongens die echt moest knokken. En heb ook een paar tegenslagen meegemaakt. Uh, met Ozijek, met Heerenveen verliezen, met 5-0 verliezen, 0-2. En uh, ja, dat is elke keer uh, door die groep goed gereporteerd. Ja, dus ja, het zijn drie totaal verschillende kampioenschappen. En dit is echt van het collectief. Ja. Nou ja, ik pak er toch één uit, Lozano. Uh, als we naar de cijfers kijken, Jan, springt hij eruit? Ja, zeker. 14 doelpunten, 12 assist, dus bij 26 doelpunten betrokken. Alleen Jaanbaks en Berghuis meer dit seizoen. Uh, Sol de enig met meer doelpunten, dus dat, dat gaat heel erg goed. Na de winterstop wel een beetje teruggevallen, ook minder gespeeld natuurlijk, dus dat uh, helpt daar ook aan mee. Uh, voor de winterstop betrokken bij 15 doelpunten, nu bij 8. Dus dat is iets minder. Maar hij is uh, qua kansen ook de belangrijkste speler bij PSV. Hij creëerde de 73 voor zijn medespelers. Dus het meeste gevaar komt wel van hem. Natuurlijk ook in die ruimte die er vaak ligt. Met zijn snelheid zei ja. hij uh, toch wel de gevaarlijkste man bij PSV. Ja. En nu de Champions League in uh, Toon. In, uh, die, iets, iets waar je naar uitkijkt denk ik toch? Nou ja, dat kan voor ons een behoorlijk positief gevolg hebben. Uh, als de Champions League uh, dit jaar wordt gewonnen door een ploeg... is dus ook al plaatst in, uh, in hun eigen land. Uh, de enige die een beetje op scherp staat, niet helemaal zeker, is Roma. Maar de andere drie zijn zeker geplaatst. Dan hoeven we maar één voorronde te spelen. Mm -hmm. En uh, ja, dat heeft twee consequenties. Eén voorronde betekent dat je heel andere de periodisering kan, kan, kan neerzetten. Maar ook dat je dus uh, als verliezende uh, ploeg al vijf miljoen ophaalt in die ronde. En je plaatst de Europa League. Ja. En dan krijg je al drie miljoen. Dus uh, mocht uh, ja, wij kijken nu ook even naar de Champions League, wie dat gaat winnen en dat dus een goede ploeg dat wint... dan hebben ze ook daar een behoorlijke slag in geslagen. Ja, je bedoelt met periodisering dat je, dat je lange rust hebt... en later in het seizoen uh, ja, pas aan de voorbereiding... We, ja, dan hoeven we, we pas de 21 augustus... onze eerste uh, volgende wedstrijd te spelen. En dat is wel een verschil met een paar eerder starten. Ja. Even nog, Jan. Er is een veelgehoorde klacht over het feit dat PSV saai zou voetballen. Ja. Die cijfers wil ik ook even gecheckt hebben. Dat heb jij gedaan? Nou ja, als je kijkt, vandaag 12 schoten op doel tegen Ajax en 3 doelpunten. Dus PSV is Ajax nu ook voorbij met als ploeg met meeste schoten op doel dit seizoen: 250. En ook de meeste doelpunten: 82, Ajax 80. Dus wat dat betreft zijn ze er voorbij. Mm -hmm. En wat is dan eigenlijk saai? Ja, precies. Uh, en en, en vandaag, je zei aan het begin van deze uitzending... terecht de kampioen al helemaal als je naar de wedstrijd van vandaag kijkt. Ja, het was eigenlijk een typische PSV-wedstrijd. Veel minder balbezit bezit dan Ajax, uh, 63% bij Ajax. Dus dat is, dat is weinig voor PSV... Wat wel opvallend was heel weinig pases, maar 252. Dus dat is het minstens sinds Cocu in dienst is bij PSV. En ook weinig kwam aan, 63 procent. Maar aan de andere kant, PSV ijzersterk in de duels. 59 procent gewonnen. En slechts drie schoten op doel tegen. En Ajax dat moet, is natuurlijk veel te weinig. En Ajax incasseerde veel schoten, 12 dus op doel. En de laatste keer dat Ajax minimaal 10 schoten op doel incasseerde was in 2012. Hm. Dus PSV was vandaag echt oppermachtig aan Ajax. Ja. Goed Toon, uh, ik was even benieuwd, dan, dan vanmiddag is die uitreiking, dan uh, gaat het publiek naar huis. Wat gebeurt er dan achter de schermen in het stadion? Is niet zo heel veel. Het is zo dat uh, iedereen gaat naar allerlei verdiepingen toe. Want het zijn allemaal sponsoren en supporters home en allemaal dat soort dingen. Waar spelers zich een beetje over spreiden. En uh, daarna is voor de familie en voor de, voor de spelers boven, kunnen ze een hapje eten en even drinken. Dus de, daar zijn ze nu nog de laatste dingen van aan het doen. En dan morgen vier uur melden. En dan vijf uur uh, een rondrit uh, door de stad uh, op de beroemde... Platte kaart dat is overigens gewoon een hoge bus. hoor. Dat heb ik hmm. wel ervaren de eerste paar keer. Ik dacht van, nee, ik wist nu wat het was. Maar uh, dat is gewoon een hoge bus. En ja, daar komen meestal 50 60.000 mensen op af... die dan uh, langs zo'n route op zo'n plein uh, feest gaan vieren. Dus dat is wel iets heel bijzonders om elke elkaar mee te maken. Ja, en wat doe jij dan? Ben jij dan uh, Zit jij ook in die bus of, of laat je dat ook aan je voorbij gaan? Ja, twee bestuursleden zitten in de bus, maar ze als niks En op de bus. Uh, dat was, dat instappen was, daar had ik nog een discussie met uh, of ik dat wel moest. Maar er was geen discussie over, dus die twee mensen moesten op die bus. En de andere twee collega's in de directie, Peter Vos en Frans Jansen, de commerciële man... Die, die blijven van de bus af, voor het geval dat er iets gebeurt... of dat er overleg moet zijn met mensen die niet op de bus staan. Dus ja, overal is over nagedacht en die draaiboeken liggen al een tijdje klaar. Dus ja, ik wil zeggen, ook dat zijn we ondertussen wel redelijk gewend. Ja, ja wat een luxe, hè? En dan, ja. morgen nemen we toch wel een biertje dan? Eentje? Ja, eentje op de bus. Dit, uh, dat zou je wel in Bel zien, uh, ja, denk ik. Zo'n hele dus grote. Uh, dat komt goed. En maar ik, ik luister wel een biertje. En op het goede moment doe ik dat ook wel, hoor. En ja. ik, van binnen ben ik echt supporter. Alleen, ja, zonder hoort me dit vaak ook een beetje professionaliteit. Dus, ja. dus ja. Dat, is, uh, dat regelen we. Oké, okay, dankjewel, Toon. Heel veel plezier, Oké, okay, dankjewel. Um, ook in Frankrijk is de kampioen bekend. Paris Saint-Germain voorover op PSV. Achtergewijs de titel. Namelijk in een rechtstreeksduel met de enige overbleven concurrent, Monaco. Uitslag viel wel wat ruimer uit dan PSV-Ajax. PSG won met 7-1. <laughs> 7-1. Wat voor kampioen ben je dan? Goed, tot zover langs de lijn. Zometeen het oog met Mieke van der Weij. Ik wens u nog een fijn weekend voor wat er van over is. Dag. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen.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 Kijk op luzat.nl voor data en locaties. NPO Radio 1.